De leider van de PVV stond er op de kandidatenlijst en kreeg ruim 13.000 voorkeurstemmen. Vooraf had hij gezegd dat hij zijn plek niet zou innemen en alleen meedeed als lijstduwe. Wilders zegt nu dat hij wel erg veel voorkeurstemmen heeft gekregen en dat hij het een tijdje gaat proberen met een kleine portefeuille. De PVV-leider combineert het met zijn werk in de Tweede Kamer en de campagne voor de Kamerverkiezingen. Er is een website geopend waar mensen fouten kunnen melden die ze hebben ontdekt in het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. De laatste tijd was ophef ontstaan over fouten in het rapport. Er stond onder meer verkeerde informatie in over het smelten van gletsjers in de Himalaya. De Nederlandse zorgautoriteit bekijkt de inkomens van orthodontisten. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat orthodontisten vermoedelijk veel meer verdienen dan het door de overheid vastgestelde norminkomen van 140.000 euro. Orthodontisten zeggen in het FD dat inkomens van 250.000 tot 600.000 euro niet uitzonderlijk zijn. Het dodental door het geweld tussen moslims en christenen in Nigeria is opgelopen naar 500. In de buurt van de stad Jos vielen islamitische veehouders christelijke dorpen aan... en richtten daar met geweren en kapmessen een bloedbad aan. Volgens ooggetuigen zijn veel van de slachtoffers vrouwen en kinderen... die op de vlucht voor het geweld alsnog werden vermoord. Jos ligt op de grens tussen het christelijke zuiden van Nigeria... en het noordelijke deel waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 51 doden en 100 gewonden gevallen... De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Volgens ooggetuigen duurde de beving ongeveer 1 minuut en brak er paniek uit onder de bevolking. Zeker vier dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. Trode Kruis houdt er rekening mee dat het dodental nog oploopt. Dan het weer, vanmiddag overal droog met opklaringen: het wordt 5 graden. Morgen is het droog en zonnig en dan wordt het 6 graden. Dit was het.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 I'll just see. Don't be wrong My mistakes Won't make me strong I'm stepping out Into the great Listen to Just leave me Alone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 It's a long way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 to me. All I want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 memory